Jullie spelen de rollen van Jonas, Alex en Jimmy bij Ghost Rockers. Wat mij opvalt, heel wat van jullie uh, hebben gestudeerd op de Fontys Hogeschool. Wat heet dat met, met die Fontys Hogeschool? Ja, wat dat betreft, nou ja, ik weet niet of het echt toeval is, want bij de prinsessen is er ook een aantal tussen. Uh, ik denk zeker in Nederland, is, uh, denk dat Fontys wel bovenaan staat aan het lijstje van als je musical, dat dat de beste plek is om musical of dan wel muziektheater te, te studeren. Dat komt um, Goede allround artiesten uit, hè? Ja, denk ik. En de, de, de hele goede docenten. En je krijgt een hele goede goe, goed les en ja, dat blijkt dan een succesformule te zijn. Ik weet het ook niet. Ja. Juan, jij speelt de rol van Jonas natuurlijk. Op dit moment uh, kijkt iedereen naar jou omdat uh, dat er een koppel is ontstaan uh, met, met, met Mila natuurlijk. Wat, wat voor impact heeft dat in een, in een groep als, als Ghost Rockers? Want ja, natuurlijk, als er, als er een uh, koppel ontstaat, dat kan wel eens voor frictie zorgen, denk je dan. Fricties zijn dat niet echt. Dat, dat, dat resulteert bij ons gewoon vooral... Alle... Meer scènes met twee. <lacht> dat was het al, vooral. Want, want heel de aanloop was ook altijd heel de tijd al Jonas, Mila, Jonas, Mila. Dus nu punt dat we allemaal dachten van... Maar ja, kom komaan. Oh, hij gaat naar kussen. Oh, het te lang. Ja, ik ga er nu eindelijk eens op in. Voilà. Ja. Dus voor, voor wrijving zorgt dat niet echt, denk ik. Ja. Het is natuurlijk ook zo. Wij, wij zijn al sinds 2014 bezig met het draaien van, met, van scènes en aan het toeren en aan het hè, optreden. Dus we leven ook zo ontzettend met onze personages mee, dat je soms eigenlijk niet meer weet wanneer je personage bent en wanneer je niet je personage bent. Ik zei het onlangs nog tegen Marie, ook, in die groep van. Ja, op de, vorig jaar ben ik bijna meer Jonas geweest dan Juan, Omdat wij zo wat natuurlijk kei fijn is, maar aan één stuk door... Uh, dat ze zo'n twee gedraaid hebben... en heel veel optredens van de zomer... in Plopsaland dan ook en zo. En, en, ja, op de duur ben je gewoon meer... je personage en, en ze je daar ook zo mee begaan... over hoe je verhaal gaat verder gaan. En, ja, ga Jonas en Mila, hoe lang gaat dat nog duren? En, en, en, en, en, en gaan ze samen blijven? En, en hoe loopt dat? Dus wij hangen ook constant aan de schrijvers. Constant... Zo van, en wat gaat er nog gebeuren? Gaat er nog iets? Of, of hoe gaat het eindigen? En, oh. Ook omdat je, uh, dat je zo dat personage wordt, dat je ook wilt weten, wat ga ik nog meemaken in dit fictieve verhaal? Wout, uh, je speelt de rol van Alec, ik volg de serie niet volledig natuurlijk. Ik heb nog wel andere dingen te doen als uh, muziekjournalist. Uh, maar ik heb de, de twee laatste afleveringen gezien. Op de een of andere manier heb ik nu het gevoel van, verdogen, Alex Alex heeft, heeft niet echt een grote verhaallijn op dit moment. Of missie Kids... Alex is vooral de sidekick die vooral humor zorgt, samen met, uh, met met hulp van Charlie en Jimmy. En ja, de verhaaltjes zitten er wel in. Uh, ik heb soms mijn eigen opdrachten op school en mijn doel constant is eigenlijk slagen uh, in mijn jaar en mezelf verbeteren uh, en niet onderdoen voor de rest uh, en uh, uh, niet te snel genoegen nemen. Dat is wat, wat dan mijn doelen zijn uh, die Alex gesteld heeft op school. Dus die worden wel uitgewerkt in, in, de, in de verhaaltjes, ja, denk ik wel het is inderdaad zo dat, dat momenteel in seizoen 2, dat dat ja, ja. iets minder... Het verhaallijn nu, is het, we zitten nu op het punt in het verhaal dat, het, dat die kweesten en het oplossen van, uh, eigenlijk het opdoeken van heel dat zwarte oog is nu zo'n vooraanzend verhaal dat de onderliggende verhaallijntjes een beetje op de achtergrond komen ten opzichte van dat grote, de, de grote zoektocht. En dat is voor ons allemaal hetzelfde. Ja. Ik ben natuurlijk wel de enige die een liefdeslijn mist. Dat is wel waar. Dat is bij, dat is bij uh, Jimmy Charlie Robin, heel, heel spelend en belangrijk. En Mila Jonas. En ik ben de, de goede raadgever. <laughs> dus voorlopig nog geen lijntjes. Uh, ook nog niet in, in het verzet, allee, in de toekomst. Maar er komt wel een seizoen 3. Um, dus wie weet wat dat daarin zit. Dat weten wij ook binnenkort. Hopelijk. Goh, ja, ja, ja, ja. uh, je bent gitarist altijd geweest. Hoe is dat nu met, met een groep te moeten spelen die dat van nul beginnen en, en, en een band eigenlijk moeten zetten, kan me inbeelden dat dat niet evident was uh, in Petrol vorig jaar bijvoorbeeld. Ik heb daar heel veel respect voor deze drie, vier voor gekregen. Ja, dat, dat was... Ik heb me heel erg geërgerd. Ja, maar dat was zo... Nee, maar ik moest zelf ook nog... Ik ben... Ik heb 13 15 jaar of zo klassieke gitaar gespeeld al. En mijzelf zo een klein beetje elektrische gitaar geleefd, maar dus voor bij goldstrockers te kunnen spelen, heb ik zelf ook wel nog qua elektrische gitaar, wat toch nog een heel ander genre is. Je moet veel vetter durven spelen. De klassiek is... is de gitaar is veel nauwgezetter en... en uh, dus ik had wel zeker al een basis in vergelijking met de rest. Maar ik moest zelf ook nog wel een, een zekere leurcurve ingaan om de muziek te spelen en dan dat Marie, Elindo en Wout een instrument van nul begonnen te spelen en dat klonk. Want het, het live gaan is altijd een optie geweest, helemaal in het begin, maar dat was niks 100% zeker. En voor de serie, omdat we dan de nummers in de serie natuurlijk moeten playbacken, want het geluid moet daarover gezet worden in de reeks, begonnen we te spelen en op een gegeven moment zei onze muzikaal leider ja, zet die een track maar af. Muziektrack afgezet en gewoon op onze instrumenten. En dat klonk. Meer tot hun verbazing dan... dan tot die van mij of die van Christophe. Maar dat klonk en dat gaf zo'n goed gevoel. En dan hebben wij gewoon gezegd van... raar maar waar, dit klinkt gewoon al. Het we is wel gaan voor doen. ons wel heel fijn geweest... dat het ge van de bel al kon. Als we nou met z'n vieren allemaal van nul waren gekomen... Dan, dan was het nog steeds mogelijk geweest... maar wel lastiger geweest, denk ik. denk ik. wel dat van alle instrumenten... en dat bedoel ik nu niet om, om mijzelf nee. een schouderklop te geven of zo... maar is gitaar het moeilijkste om in zo'n korte tijd te leren. Want baslijn gespeeld, één noot het zijn, zijn geen red hot chili pepper baslijnen dat eronder zitten daar gaan drum ik, daar durf ik mij eigenlijk niet over uitspreken want dat, dat lastig, ken ik dat is, het... dat moet je heel goed nemen bij het de gitaar en het ritme en de, de fijne motoriek dat je echt moet kweken in je vingers en ik denk ah, om dat in anderhalf jaar, twee jaar te kunnen zonder de basis dat ik al had dat is bijna niet mogelijk denk ik Wout, dansen, acteren, muziek, wat ligt jou het beste qua discipline? Uh, Wel, ik ben dus begonnen uh, met de Fontys Hogeschool voor de Kunst en Musical. Echt gericht op musical, omdat ik dat ook effectief wou doen. En dan ben ik daar via audities, um, elke halverwege mijn opleiding, even pauze genomen om hier te starten acteren dus, want uh, in de serie dans ik niet zoveel, zing ik niet zoveel, dus vooral acteren. En wat ik laatst ook al een keer zei is dat ik toch wel mijn hart heb verloren bij het uh, camera-acteren, dus voor, op, voor televisie. Ook omdat je de resultaten nog... Dus, dus je werkt aan iets en zoveel tijd later krijg je resultaten zien en je komt in zo'n wereld terecht. Uh, in in zo'n fictieve wereld. En dat achteraf terugzien vind ik heel plezant. Dus vooral dat gegeven, daardoor ben ik zeker overtuigd dat ik kies voor uh, acteren, voor televisie. Juan hoe is dat bij jou? Oh, dat is een moeilijke ik heb een conservatorium musical gedaan in, in Brussel maar ik heb nog, nog niet zo heel veel musical gedaan sinds dat ik werk, ik heb in Peter Pan gestaan en in Wiki en ik moet zeggen dat... ik Nee, niet zo eerlijk <laughs> maar ik werk ook al een jaar lang um, en, en ik moet zeggen de combinatie van vooral zingen en acteren dat te samen doen, tegelijk in een song een verhaal kunnen vertellen is voor mij nog altijd het allerleukste maar als ik dan één moet kiezen, is het toch wel ook camerawerk. Dat heeft toch iets speciaals waar ik echt van hou om, om daar, daar uw verhaal mee te kunnen vertellen. Net omdat je misschien nog meer dan op een, op een podium ergens deel uitmaakt van een team. Want uw prestatie wordt gesteund door camerawerk en kan zo anders weergegeven worden door, door een cameraman of een regisseur. en, en dat, dat vind ik heel cool. Hoe dat uiteindelijk het verhaal dan op tv beeld verschijnt, is nog anders dan hoe dat jij... ...in de ruimte je prestatie hebt neergezet. En dat is heel graaf. Elitno, en bij jou? Ja, nou, ik, vind het een, ik vind het top om voor een bedrijf als Studio Honden te werken. Want uh, we krijgen zoveel kansen op ieder gebied. We zijn allemaal in een vrij beginnend stadium van onze carrière. Mocht die er nog verder ontwikkelen. En uh, Studio Honden is wat dat betreft een topbedrijf, Omdat je hier... We maken een serie. We zijn een band. We hebben een concert. We gaan dan nu ook een theatertour doen. Ja, ik heb zoveel mogelijkheden om te ontwikkelen op ieder vak. En die combinatie van hè, een serie draaien, een theatertour doen, eh, optreden her en der doorheen, Vlaanderen en Nederland. Daar vind ik een, ja, leren drummen weet je, dat, die combinatie van alles, dat vind ik ontzettend gaaf. En ik, vind, ik, ben, ik ben ook iemand, ik studeer de muziektheater, dat is niet helemaal musical, maar net iets minder, zeg maar. Dus vooral het zingen en het acteren. En dat is eigenlijk ook de combinatie waaruit mijn vak, mijn baan nu bestaat. Het zingen en het acteren. En dat zo verspreid. ja, ik vind het alleen maar top. Ik, die combinatie is voor mij het hoogst haalbare momenteel. Uh, natuurlijk, intriges komen er ook uh, in de serie. Heel wat uh, ego's, uh, noem maar op, uh, die nog op school zitten dan. Hebben jullie dat zelf gemerkt? Op school zelf, is dat realistisch? En nu dat jullie zelf in de, het wereldje zitten, uh, uh, is dat onder artiesten ook zo? Het is, het is misschien zelfs hier nog heel... Het valt hier heel erg mee. Studio 100. Dat, en dat vind ik zo fijn aan, bij Studio 100 werken. Je merkt dat die niet. Nee, maar, je, Voor... ik, maar met vergelijking... Als je op je school zit... Nou, op je school, ja. bedoel, wat er hier op school gebeurt, op het Dam... Dat is, dat is nog niks ten opzichte van... Wat er op echte... Je hebt echt opleidingen waar mensen gewoon... Getrapt worden. Uh, omdat mensen gezien willen worden. Het is, Ballets, een, het is geluid, allemaal, allemaal ja. elleboogwerk... Balletschoenen saboteren of zo. Uh, uh, ik, ik, meisjes onder elkaar, balletschoenen saboteren. of, of bandjes doorknippen van, van, van balletpakjes of zo. zodat je aan je balletles wilt beginnen en. en wow, wat is er gebeurd? Uh, de, de, gewoon om elkaar te saboteren in, in, ten opzichte van die leerkracht. Natuurlijk hebben we bij, bij school nog meer zoiets van. dat is een, een race. Dat is een afvalrace. Nog meer dan, dan in, het, in het vak zelf. Ja, het zit er toch wel een beetje in. Woud, jullie eerste uh, theatertoer komt eraan in mei, uh, onder andere Stadsgoudburg uh, gaan jullie staan hier in Antwerpen. Ja, dat is, dat is nog een, een volgende stap natuurlijk. Hey, Oké, okay, jullie hebben al in het Sportpaleis en zo gestaan, maar een volledige show dragen, dat is iets nieuws denk ik ten eerste, dat, staat al op, dat stond heel lang op mijn bucketlist dat ik een keer in de Stadschapburg ga spelen, dus sinds dat dan gezegd wordt uh, we gaan op theatertour, oké, okay, dat was punt 1 maar dan wou ik nog weten of we in de Stadschapburg gaan staan en dat was, nou ja, oké, okay, dus daar uh, was ik al heel blij om, dus ik kijk ook heel hard uit naar die specifieke moment. maar ik vind de een tour, ook al weten we nog niet precies wat we gaan doen, en hoe het er gaat uitzien, wat, wie er dan gaat meewerken wie er, wie er langs komt, of er nog iemand extra gaat meedoen in de show, dat weten we nog niet dus daar kan ik nog niet meer over zeggen. Ook niet. Uh, maar ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat er, wat er gaat komen. Hebben jullie zelf nog dromen van... Dit wil ik nog doen met Ghost Rockers. Uh, een film, noem maar op. Een film. Ja. Het is heel duidelijk. Ja, we willen, er is, wij willen een film. En misschien zelfs drie. Nee, het is, alle fans roepen het ook. Heel veel fans dachten dat het grote nieuws een film waren. Dus we waren een beetje van... Nee, het is geen film, maar het is ook heel erg ander leuk nieuws. Een film staat denk ik nu momenteel voor ons als Ghost Rockers denk ik wel bovenaan om nog te doen. Omdat ja. het wel, het is, ja, dat is dus weer totaal iets anders dan een serie maken. Dat is anderhalf uur lang in de bioscoopstoel zitten en kijken naar een heel lang verhaal. Ik zou het heel leuk vinden dat de band Ghost Rockers, ook al komt er geen film meer, of uh, stopt de serie ofzo, dat de band Ghost Rockers, dat dat een band op zich wordt. Zoals The Bandits en... Uh, springdestijds Spring dat dat gewoon een band wordt waar dat je binnen vijf jaar nog een cd van uitkomt en ah, dat zijn de ghostrockers en dat mensen zich zo nog vaak herinneren was daar ook, ook niet begonnen met een reeks ja ja maar dat dat gewoon als band op zich gaat en dat is misschien een gigantische droom ooit op werchter staan wij willen het op werchter staan zo geweldig zijn dat zou cool zijn als hij misschien een uh, family stage of zo begint. Je ziet dat op uh, ah, verschillende festivals toch? Het tweede CD is helemaal niet zo family-achtig hoor. Dat dat is, is, er staan, dan er dan staan echt laam. nummers op. Er staat er zelfs een ska-nummer op. Er, staat, er zijn echt nummers waarvan je eigenlijk niet denkt van dit is het, het, het stereotype, het studio 100 nummer waar kindjes naar luisteren. Dus ja, als ook ouders dat gaan luisteren en denken van ah, misschien dat die het wel heel tof vindt als wij daar weer ja. te komen staan. Want dat vind ik uitzonderlijk aan Ghost Soccer en daarom denk ik dat dat wel een kans maakt. Onze muziek is Vlaams, maar net binnen dat Vlaamse segment bestaat onze muziek nog niet. Zijn wij de enigen die zo'n straffe rock brengen? Misschien Clouseau, maar dat Cluzot is dan natuurlijk voor een, een, een echt wel ouder publiek. Maar voor jeugd, dat soort rockmuziek in, in Vlaams, in de Vlaamse taal, in de Nederlandse taal, bestaat niet buiten ons, denk ik. ik denk dat dat een sterk punt er is, misschien wel is. Jullie doelgroep is heel breed, hè? jullie hebben een heel jonge kleuters eigenlijk, die, die jullie volgen. Die leren lezen met, met jullie boekjes. Maar jullie hebben ook tieners die, die jullie volgen en op de een of andere manier twintig is. Ja. Soms al, ik was met een van de ouders denk ik in de zestig. Ja, het, het, het is heel breed. Het is heel, wij weten nog, vorig jaar dat was onze eerste tour, of we onze eerste concertreeks deden in de Patrol. Dat was ook eigenlijk de eerste keer dat we echt contact kregen met, onze, met de mensen die in ons keken. En dan zie je vooraan in zo'n beetje funzige Trol, hè, wat, het is natuurlijk nou ja, niet is te doen. Ja. Ja, een beetje zo op het randje. Zo, dat de kinderen de ouders ook dachten... Van, moet ik mijn kind hier naar achter laten? Zonder de kindjes van vier aan dranghekjes. Zo helemaal, dat ging echt zo van klein naar groot. Naar, ja. Dat is heel bizar. Als je ziet dat kinderen van vier... En die zingen alles mee. Die kennen alles. Die zijn extreem fan. Maar ook... We hebben zoveel fans die ons volgen op social media. Die dik in de twintig, soms dertig zijn. En die zijn ook van ja, die, mu in ieder geval die muziek ook van de serie, maar die muziek is niet meer leeftijdsgebonden, vind ik. Wij horen veel van, uh, van ouders, zo van ja, andere cds opzetten in de NATO na drie nummers. Heb ik zoiets van: pff, en nu zullen we het afzetten en eventjes iets anders horen. Maar bij Goostrockers vind ik dat niet erg. Ik zing zelf mee met die nummers en, en dat is heel tof om te horen, want dan blijft de CD natuurlijk ook opstaan. En hetzelfde met de serie, ik weet niet wat het juist is, maar de jongeren die zijn die vinden misschien de, de typische personages leuk en nu met al dat zwarte oog en toch wel een, een heel spannende mysterielijn vinden de, de tieners dan misschien de inhoud dan toch serieus genoeg om, om ook mee te blijven volgen ik weet het niet, maar het is super fijn dat het wel, dat wel lukt